Helaas, ik dacht even van het gaat zo goed. Ik, ik zet de band stop. Maar dat heeft dus een nadeel, want dan missen we dus een stukje uit de opname. Maar aan de andere kant, uh, ik had aan idee. welke kant van de weg ben je geboren en in wat voor soort berm? Was het een berm met veel struiken? Was het met hoog gras? Was het uh, met naaldbomen? In welke berm ben jij precies geboren? En uh, nou, die gaan over een uh, hele grote wilg, als ik me niet verkeerd herinner. En uh, aan de evenkant van de weg. En nou ben ik niet zo'n bomenkenner en meer een, uh, ja, een uh, muzikant. Dus ik heb daar. Uh, maar je hebt daar wel zin een zin heel zin stuk uit. hout in. Je. Ja, dat is uh, gelukkig dat iemand anders voor mij bewerkt tot een mooie gitaar. En wat voor hout is het? Zou ik dat weten? Niet eens. Ik heb zo weinig verstand van gitaar. Dat is echt. Uh, Ivo, wat voor hout ontstaan, heb jij daar? Nee, maar wat voor hout heb jij? Ik, uh, wat is dat uh, voor Grieken? Dit is een uh, berg dat is Een ja, Nederlandse yes. bouwen. Nee. Wie is het wel? The check it. Uh, nou, Berg. Uh, Bergijk. Ja, ja. Even nee, ik doen. dacht dat het boom Bergijk. Oh, nou, het klinkt klink best. Dat kan ik ja. voor de volgende keer. Dat klinkt best aan <laughs> het duiden. een Zo'n e nou bouwen als een berg -eik. <laughs> Ja, ja. ja. Berg -eik, hoor, dat bovenblad. <laughs> ja. Volgens mij is dit van walnoot. Dat is niet eens hout. Nee? Dit is, een, dit is alleen maar mooi. Ik weet niet het van is. Het is gewoon mooi. Ja, dat merk deel ik delen Ja, het hele programma. Ja, een beetje met je. Is walnoot goed hout? is geen hout. Nee, walnoot is hol, dus dat is een kruid. Ja. Maar je hebt een balnoot... hey, Zie je? Hey, hey. Zag je hoe snel die ja zei? Hè? Hij heeft geen verstand, hij heeft er geen verstand van, hè verder. Nee. Maar dat weet hij dan wel, hè? Adi. Hij is echt aan de kant van de weg ergens geboren. Ik ben heel benieuwd waar. Ja, dat is uh, heel scherpzinnig. zin. Hè? Dat uh, klopt, ik ben er uh, ingetuind. Sweet, switch sweet, bro. Wat je thema? Ja. Ik ben, uh, ja? Even denken hoor. Zal ik het doen. Ja, je doet het? Ja. Wat zijn we die anniversaire, zombie anniversaire? Eh, soms toch? Nee, uit Ja, ja moet ik even uh, een koord pakken. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. wat zeg jij ervan eigenlijk? <handledor theater> uh, maar even niets. Even niets. Eh, even. Ik, ik vond het wel leuk. Ja, maar, maar kun jij niet even een nummertje doetussen Ja, eh. Vast wel. Er is nog tijd. Ja wel, maar kijk, kijk nou, nou, neemt Ivo de leiding over. Hè? Nee. Ja, maar daar moet je bij je oppassen, want uh, pro, -op. ja. hij haalt nee, dus gasten binnen. Die, die die kunnen gewoon. Uh... Die kunnen goed spelen. Maar ik vind vind wel je, ik je voet op de grond als je daar ja. Ik heb het idee dat die gitaren wel ver klinken zo. So, ja, maar dat is juist ook mijn, mijn probleem is eigenlijk van uh, Ivo, hoe is dit gekomen? Dus uh, maken we je overstuur of uh, het Nee, nee, nee, nee, maar het is juist heel erg grappig van hoe is dit zo gekomen? Ja. Stoppen. Jij bent bij hem ook over de schutting heen uh, geklommen, gedingest. Ge... Ik kreeg een tip van Wouter. Dat, was, dat is, Serieus? Ja. Ik kreeg een tip van Wouter. Je moet daar en daar even kijken. Maar? Misschien uh... heb je het een voor nodig? Ja, heb ik. Ja, dat zou leuk zijn. Dat je en een beetje Nou, dat is verstandig. Hans? Zou ik hem doorgeven? Nee. Klaastisch denk ik wel. Ja, ja, ja. ja ik kwam uh, hier ja. van tegen op een uh, soort jam sessie. Ja, ik moet ondertussen de andere kant op kijken af en toe om te kijken hoe hard het is. Ja, dat ja, nee, snap ik, ja. Dus uh, ik, ik ben heel onbeleefd. Ja, nee, maar dat is, dat is goed, dat kan ik leven. Oké. Okay. Ik wel een pilsje gekregen, dus dat maakt een hoop goed. Oké. Okay. ga beleefd uit. Nee, ik kwam tegen dinsdag, afgelopen dinsdag, pas op de jam-sessie. En toen kwam hij mee naar mijn huis daarna had ik uh, uh, wat uh, gespeeld. Toen zei hij van, ja, als je zin hebt, dan uh, kom je ook langs. Vrijdag en dat was ik helemaal vergeten. Wat maar ik kwam wat? nog even aan de werk. Dus, hoe stij? lang ben je al gitaarleer? Uh, ik ben begonnen op de 16e, als bijlaatje. Dat uh, verdiende beter dan uh, vakken vullen. Iets, dat is nou een jaartje of uh, diep. Nou, uh, ja. Nu heb ik een gitaarschooltje zitten op Portstraat, 75 Bis. Ja, noem het nog een keer. Je mag reclame maken hier. Je mag reclame maken hier. En het komt zo meteen... Nee, nee, maar ik... Ik, ik, ik, ik noem desnoods... Uh, want het wordt... Uh, altijd uh, opgeslagen. Ja, ja. Ik noem het desnoods het adres. Dus oh, als nou, je meteen het adres nog even geschreven achterlaat. Dat is echt, maar het desnoods wel. nog tien keer in de uitzending. Ja, is goed. Uh... We kunnen wel wat nummers omnoemen naar de Porsche 75 B-Swing of zo. En dan uh, met mijn telefoonnummer erin, dat lijkt me leuk. Ja. Ja. Dat kunnen we wel doen, maar daar boven koffietent, daar, uh, daar kan je, als je Gypsy wil leren spelen of tal van andere genres, dan ben je daar... Uh, tal van andere genres? Nou, nou word ik helemaal gekribbeld, hè? <laughs> ja, dit is... Dit is uh... Maar, maar, maar ja, ken maar. je een, een, een Django nummertje, uh, maar dan in de Jimi hendrix uh, ja, wel Ja, dat is Hans' specialiteit, maar Hans wil toch niks meer doen, nu wil kunnen we doen. kunnen minor blues als een soort uh, Hendrix spelen. Geen ja, viesje voorstel. Wat wil je er dan spelen van nou, uh... <lacht> doen? Ja, ja. uh, het begint bij de beat, vrij als je zwaar speelt als... Als je is speelt als... En, en, en hoe het precies zit dat hij een pact heeft, omdat hij zo goed gitaar speelt. Nee, dat jij, zeg ik dus niet. Maar hij heeft iets gegeten, gedronken, genomen. Of hij is in een hele speciale berm geboren. Ik weet in ieder geval, heb ik inmiddels via mijn transmeditaire toestanden en zo. Heb ik en dingen binnen gekregen. Ja, en het is dus hmm. aan pilsje de vijf. rand van een dijk. Wat zeg ik? Vijf pilsjes of zoiets. Ja, ik denk dat, dat het wel was. Uh, Bij mij? Nee, ik. Ja. Ja. Dat is wat mij doet. Dus. Mm. Duidelijk. Mm. Sorry, ik ben om het dijk. Oké, nee, maar ik, ik ben heel benieuwd hoe komt het? Nou ja, ik hou gewoon heel erg van muziek maken. Dus dat kan je ook aan zien als ik speel. Ja, het is radio, dus dat kan je niet zien als ik speel. Maar ik, uh, ja, zeker als er een paar biertjes in zijn, en het is wel vrijdagavond, dan uh, ga ik alleen maar uh, gedreven naar spelen, Laten we zo zeggen. Ja, dan ga ik wel lekker genoeg. op. Ja. Maar, maar het is niet Ivo's schuld? Het is sowieso Ivo's schuld. Want kijk, best... oké, okay, nee, nee, nee, nee, maar kijk, dat is heel belangrijk. Waarom, hoe komt het dat je altijd hele uitzendingen vol overhoert? Omdat het gewoon heel belangrijk is voor de mensheid om te weten hoe het precies zit. Ja? En sommige dingen dan weet je niet hoe het zit En op, op een gegeven moment overkomen je dan dingen ja. Dat je echt denkt van nou Wat zie ik word weg... Het hier om de hoek man ik, ik moet dan niet zeggen ja, ja. Wat zei je nou? Ja, is wel... ja, is... Hier is die met de panne, Ik ja. Moet die dan terug ja, wij, wij gaan terug Hé, hey, maar uh, wat vind jij ervan? Ja, leuk. Niet teleurgesteld ofzo? Nee. Ook niet in Ivo. Nee, dat zeg. heb ik nog iedere dag, hè? <laughs> ook niet in jou. Ja, dat is ook jammer, want dat heb ik ook iedere dag. Oké, okay. nou ook wel in jou dan. Oké, okay, gelukkig. <laughs> He, dan hebben we in ieder geval iets gemeen. Hoe is dat uh, gemeen om te zeggen? In Het vaste. It's in die Eye of the Beholder. Wacht even. Doe dat even gewoon, doe even in beeld. Oh, oh, oh. Sorry, sorry. <laughs> zo zo zo hé. Hey. Hmm. Oh Ivo, Ivo, Ivo. Yes. Niet zo romantisch nu. Lekker stil dan. Ja, jij ja, ja, ook. Goede ja. ja, Even uh, ja. uh, de van Ja. Yeah. Geen complimenten geven, het is radio dus. Ook we mogen ook hardop complimenten geven. Nee, beter van niet. Oh, daar gewoon. Dan, dan. Beter van niet. Je geeft altijd de luisteraars, geef je complimenten. Oké, okay, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. En bemoei je er alsjeblieft niet mee. Oh, dat moet je dan weer niet zeggen, maar. Hans. Jij ja, moet het een beetje coördineren, want ik weet nou echt niet meer waar ik mee bezig ben. Dat levert soms de meest interessante Kijk, dit is het programma Round Midnight op Riderradio.com. Uh, WWW Rideradio.com. Willem de Ridder die komt zo meteen ook, maar dan, dan moet je nog een kwartiertje of. Uh, Drie wachten. Voorstand 75 Pies. Uh, nee, nog een keer, nog een keer hoor. Voorstand 75 Pies. Bordstraat. Bordstraat. Anders zich als... We waren nog niet klaar. Nee, ja, maar ik had er even tijd voor. Er was gewoon ruimte. toch nou, maar even de kug. Kun je niet een bandje opzetten of iets? Ja, ik kan wel een bandje opzetten, maar... Uh, stel je voor, dat als ik nu dat bandje opzet, hè, moet ik dan deze... Jij weet het altijd precies. Deze of ja, deze die... klik. I was up in Ik zelf niet zo van de chic maar dat wist iedereen al. Dat is een hypernummer. Ja, dat is gewoon heel chic. Dat je wel toch? Ja. Ja, chic verbi. Gewoon, je moet altijd ja zeggen. Oh, je bedoelt, ken je de chic nee, Nooit van chic verbi? Ja, die ken ik wel. Ik heb hem nooit gespeeld, oh. maar als ik hem zo zie... Dan ik nooit gespeeld? Hey. Nee, ik heb hem nooit gespeeld gehad. Kijk. Misschien een keertje, ja. Dat is wel een heel bekend nummer. Dat is wel... Films en zo. Chique voor, chique teken. Ja, ja joh. Ja. Hij komt ook wel eens niet uit de armen. die ving nog, fake -band nog, hè? Of chique? Hm? Nee, maar gewoon... Uh, ja, ik weet niet, hoe. Zong je dat, Tom? Ja. Ik heb hem als ja. bal vroeg Wat? Hij kent hem echt als de bal. doe je ja. doen als walser? Nee, dat is echt een hoge louiske. Nee, dat vind je In Indifferences doen we wel, indifferences. Ah, dat is goed ja kan er. Vind je toezicht Ja. ja hij nou, wil ook wel een stukje ja, nou, jij, uh, wil je C wil je B wat, uh, ik wil die aartjes wel wil die aartjes wel pak jij het eerste aartje je tweede aartje dat, dat is B ja B nee oh, ja, dat is goed doe ik je doe ik de B doe jij die maar ik pak ja. wel ik wil dat we uh, samen proberen te doen ja, ja dat is goed ja en dan zijn de jaren dus ook goed. Ja, dat kijk wel. even, ik ik weet het ook <laughs> Zijn trio. Ja, maar de rest kijk in. ik niet om. Want die heb ik namelijk allemaal anders. Maar ik denk, ik laat toch even Wilco ook nog even horen. Vanwege dat ik denk, die past hier helemaal bij. Ja, echt waar Wilco van de zo ja. Ik hoorde al meteen al, dat hij uh, zeg maar, uh, in control van zijn dat instrument was. Ja, helemaal. Ja. Hij liet ja. hem zijn. Ja. Ja, die speler is ook een beetje supergoed. Die behoort weer. MS. Dus die kan ook niet meer spelen. Van echter. Het... Behalen. Ja. Ja, jazz, jazz, light heart. He? Jazz, light heart. Ik denk niet. het, ja. ja. En leven is dodelijk. Uiteindelijk. <laughs> nou, niet is, want die had wel een commentaar kunnen geven. Ja, maar dit is, dit is nooit meer, nee, maar dit is de enige die ik ken die Django echt live heeft zien spelen. Oh ja, is dat zo? Ja. Herman is speciaal met zijn fiets en zijn broer en die had ook een fiets over de Maas heen gezwommen. Ja, serieus, geen geintje. In tijden van oorlog. Nee, omdat hij Django kon zien in Brussel. Dus die we moesten nog over die rivier heen en dan nog naar Brussel. Ik doe Deel de deur achter hier dicht. Ja. En, Bij de en dus ik had wel willen weten wat hij ervan vond. Oh, dat komt goed. En we hebben zelfs een luisteraar in Spanje op het ogenblik. Ja. Dus, schema... kijk Hola. Buenas noches. Nee, joh. zo'n belletje Ja, het ja het is is toch. Verandering. Ja, maar voor Gema is ja. het uh, eigenlijk so altijd het begin van de dag. Dat is ah. okay. je ik dat een dan? Buenos dias. Ja, precies. Ja, nou, wil maar Hans, kun jij niet even een nummertje ertussen doorgooien? Dat die jongens echt... Ja, nee, maar kijk Ivo, die is een beetje oververmoeid aan te dragen. En als je nu Ik vind een stukje pepper wraps zei of Ja. Maar als je nu ingrijpt, nu. Nee, Ja. Ja. de komen nog wel vaker momenten dat ik hier mijn ding kan doen je dan met z'n tweeëntjes? Oh, oh, dan gaan ze helemaal, stelt helemaal niks meer voor dan. Nee. je is aan het omgaan? Nou, allemaal bijzonder dat ik een index heb gepakt, ik heb een borst de pacht. Hoe gaat het weer? Dat is dan wel ja. weer opgenomen. Ja, Dus, uh, ja, dus ja, het, uh, het is jammer van het einde, maar dit is wel de eerste keer... Ja, ja, ja. Ik weet het zeker, ik, uh, ik wil ook een trio. Je wordt er wel moe van, maar het uh, pleziert wel. Ja, dat is even een droppeloep. Deze hebben laatst in ah. studio opgenomen, dus ik moest hem laatst ook even lekker een een keer, altijd een nog een kwartetje. Dat Ja, doen we doen meestal gewoon midden loopen en dan uh, aan het eind weer thema, zeg maar. Dan, uh. Maar dat is leuk aan het schagen, iedereen ja. doet het een beetje anders als je zo onvoorbereid komt. Maar... Het leuke aan gypsy muzikanten is iedereen kan improviseren en communiceren. Dan komt er altijd wel een terecht op een bepaalde manier. Dat heb ik heb er dus anders meegemaakt en andere genres. is. So. Heb je ook een Tiger Rack? Jungle Strike. Jungle Strike. Tiger Rick is iets and wacht, wacht 10 seconden. Ik zie toch niemand. Ja, of misschien wat anders. Ja, maar ja. ja, het is nee, wel ja, even ja. heel belangrijk te koelen. Doe wat we doen. Doe wat we doen. ja, dat kan ik niet. Hallo? Zijn Ja. privéberichtje aan Pim. Pim, als je dit kan horen, uh, dit is uh, muziek en die is speciaal opgefleurd met energie van de Poortstraat. En dat vindt Pim heel belangrijk om nee, dit te weten. Nee, dit is heel belangrijk. Pim, dit is uh, gewoon energie van de Poortstraat. Serieus. Nee, nee maar voel jij ook die energie, al? Ja. Die jij trillen... durft helemaal niks meer nu, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar ik, nee. ik, ik ben, ben gewoon zo benieuwd. Zij spelen zo lekker. Ja, dat, ik, ja, dat ja, kom op, meer. Hans. Kom op, Hans. Eén nummertje. Ja. Eén nummertje. Ah, Kom op, Hans. Ah, Die, die mensen die zijn speciaal gekomen voor jou. Voor mij. En op een gegeven moment worden ze verrast. Inderdaad. Vanuit ja, de poort Gaat het gegeven? Ah, één, één. Dat we op onze knieën gaan. We gaan nu ter plekke op onze knieën. Hè? Nee, hoeft niet. Hoeft okay. niet. Ik probeer het wel. Oh, Oké, okay. ik probeer het gewoon even. Hans? Vanaf die plek daar. Ja, zit. maar dat is jouw gitaar. Dit is jouw gitaar. Ja. Om ja. alle verwarring te voorkomen. Hans, loop even rustig door. Even gewoon heel rustig. Ja, want ik geloof dat. Uh... Ja, nee, maar daarom. Het is gewoon heel belangrijk dat, is dat iedereen de gewoon de de rustig zit. Laag zit. Om dat te Oké, okay, nou daar, daar komt Hans. Pas op hè, ja. Hans ja, Jij verbluft deze hier oh, Gewoon had handblad ook gewoon, nee, gewoon Lekker mijn dingetje doen Ik dat zou het leuk vinden. Doe het met je dingetje uh, 1 mei uh, 1 mei Pim, ik weet niet of we kunnen Maar ik ga het proberen Want dat, dat zou moeten kunnen lukken In de Keizerstraat Dat is niet zo ver weg hier Hé, hey, Hans! Ik weet dat wat einds geschieden is. Alleen met woorden te zeggen is. Vroeger of later dwaalt mijn geest. Ik ging in het water dat is, glad als een spiegel is. Weet. Woorden omschrijven, schrijven eromheen, vervagen de klanken, wie weet wat Ik weet dat het nooit meer zo zal zijn. Ik ben de complete vergeten en.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 We net met jou in bad gaan en, en toen hadden we ons voorgenomen we gaan met jou in bad en toen zei je op een gegeven moment dat we niet meer in bad gingen omdat Ik jij dus niet meer in bad ging vanavond, en, en toen hield het hele gesprek eigenlijk op een, vanwege, wij waren dus echt wat, van plan nou, om met jou twee, in bad is dit is, hele programma te maken en dat is, is dus, dus helemaal niet gelukt dus hè Lin hé hey. We wilden met jou in bad, Lin. En als ik dan begin te zingen, dan blijf je twee keer zo lang op die uh, akkoop. Lieve Lin, ik wil met jou in bad. Ik wilde dat ik dat geluk had <laughs> gehad. Maar ik heb dat geluk dus moeten missen, omdat jij dacht... Dat het al te laat was om in bad te gaan. Want dan zou je gelijk in slaap vallen. En nu ben je nog wakker. En dan ga je zeuren. En daar heb ik helemaal geen zin in. En het refrein is misschien ook een fijn. Het is een eenvoudig refrein. Het eerste gedeelte is... Hans, je bent op de radio. Hè? C, G, A, min, o, F. En het tweede gedeelte... Ja, maar mensen kunnen zo van... allemaal meespelen. Dit moet je geheim houden. Hou dit nou geheim. Het Tweede gedeelte is vanuit de Armenu FCG. Ja, zo gaat Lin ook nog bezijen. Ja, misschien. Maar hij begint zo dus met de. Nee, ja, maar Lin is een zij, hè. Helemaal uit Liverpool. Dus. 1, 2, 3, 4. 5. You. Yeah. I'm just een heleboel complimenten. In één keer. Zomaar. Het is een wel. vet nummer. is het. Een vet nummer? Dit is een vet nummer. Ah, vet. Dankjewel. Hey. Een vet nummer, man. You, hey, Hans, heb een vet nummer. Ik heb een vet nummer. Ik vind het geweldig, Hans. Je zal de eerste niet wezen. Ja, het is ook wel een soort catchy iets. Hey, een catchy. Ja, het mezelf, toch? Pardon? Je het van mezelf, toch? Ja. Ja, ja, maar... Zelf ja. Zit? moet je er even bij zeggen. Ik heb ook een nummer geschreven, dat hebben we al gespeeld. Ja. Oh, oh, kom op, laat horen, laat horen, laat horen, laat horen. Oh, oh, oh, oh nou. Is het ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Ik pakte ja, ja. het gewoon zonder communicatie op. Gewoon dit hebben? Ah, dat nee, mee. dat vind ik, nee, dat Helemaal vind ik. We, we gaan uh, eerst uh, naar Spotify ofzo. Nog, halve minuut. Ja, oké. Okay. Nou, heel snel dan. Floris? De opname blijft wel lopen. Oh, yes. Hans, dat was wel een hele harde spekkel. Hoor. Zo. Zo, hij is aan je oren. Ja, ik ga keihard, man. Wet je van kusjes gekregen. No, no, no. Nee. Pim heb uh, Pim de Schilder. in de Keizerstraat Keizerstraat een zijstraat van de Volkstraat ja dat zie je vlakbij maar ik heb gelukkig een kaart van Utrecht dat iedere straat stad, en... behalve het stadskantoor Drie broers had ik altijd switch uh, van... Ja, zeg, van, is dat daar, ook, ja dat is het. zoiets? Ja, dat is liedje, De nummerpart. Dan de voortouder heette het de nummerpart, oké. Okay. <laughs> de, ja, de de kamer. een lul Vind ja. ik altijd. He. Dat stuk weer. Eh. komt bijter over. Dat was toch een hele tijd dat ze die liedjes Franse namen gaven omdat de Duitsers waren. Hè. Ja. Mm. Nog niet van die onzin scheld zijn. <totstuk> nee dat? Ja. Ja, dat is Rhythm Futur, ja, ja. ja, ja. Hoor je het? Rhythm Futur. Dat is een uh, futuristische ritme. Oh, oké, okay, okay. Ja, eigenlijk de waarde is ja. het. Maar het is altijd wel goed opspelen. Is, is wel wat voor je uitvloer. Het is zo'n trein die je brengt. Ja, ja, ja, ja. Het <laughs> is echt knapig. Mm -hmm. Kun je een Song of Us Days schrijven? Van Pink Floyd, ja. Welke, Nou, dat doen we niet. Dat we hebben dan heel wat andere spijlen. met dat te dan sta je constant zo te groeien, dan na een tijdje krijg je zo'n soort iets van even rustig lekker combineren kom kom sambo schrijf je gebraden gehaakt kan ook erg lekker combineren Wij kunnen niet eens opgevoed zijn met Eldi Miola. Ik ja, heb toevallig wel wat nee, van hem een... rekening. Uh, ben je uh, Veel ouder, 54. 54. Ja. Ja. Je, je hebt hem gewoon misgelopen. Ik heb toevallig wel wat ja, van hem kunnen ja, ja, luisteren. ja. hij, uh, maar, uh, ja, hij beheerst uh, die, ik die ik flamengo. Ik kan er ook beter wakker en nuchter voor zijn. Ja. Meester. Beter wakker en nuchter voor zijn. Het is dus een redelijk intensief nummer. Ja. Oh. Ik ben opgeroerd met Satchmo ja. Met Satchmo? Wat is er Ja. ja. Geïsoleerd. Uh, ja, dat je dit gewoon kan doen. Dat uh, valt me mee. Dat hoef ik niet te proberen thuis meestal. Ik probeer het wel, maar het, het, dan krijg je het wel cijfer. Ja. Echt nog, ik stond niet eens al als eerste op de lijst. We hebben hier zo'n wooncomité. Die beoordelen of je erbij mag. En ik zeg: Ja, maar ik maak s'avonds wel heel veel. herrie. De piano. Was en... ja. daar... S'avonds kom ik pas los eigenlijk. Ja, ja, ja. En wat zeiden ze toen? Van Huis Prima? Ja, want er is hier een theater tegenover. Ja, ja, ja. En er is toch al herrie. Dus en ze hadden liever dus iemand die herrie had... Dan iemand die erover ging zeiken, zeg maar, ja. Vanwege de herrie van het theater. Ja, dat komt je... Ja, dat, dat is... en, ik heb er nog nooit iets van gehoord van het hele theater. Ja, maar een heleboel mensen zijn ook zeikers, zo. met alle respect. Uh, ja, kijk, waar, waar mensen om worden weggepest, uh, om wat voor geluid ze o, hebben. Ja. Het, uh... Nee, ik kan dus wel de hele nacht doorgaan. Nou, fantastisch. Tot hoe lang gaat dit door, uh, die radio-uitzending? Die radio is al lang afgelopen. Ja, ik wilde het even checken, maar ik dacht ja. Je kan weer normaal zeggen. Poortstraat. Ja. Nee, nog even Poortstraat. 75bis, hoor, daar moet je weten. Ja. Poortstraat 75 bies. Ja. ja. Want zo noem ik die uitzending. Dus. Oké. Okay. Oh, top. Ja, nee, 75 bies. Ja. Nou ja, Wouter van Eijk gitaarles nog ook. Uh... Ga je hem zetten? Wat zeg je? Op archive .org, Ja dan, Zeg nou even, wacht even. Want Dan gaan we dat gelijk doen. Um, even kijken hoor. Uh, dan moeten we hier naar... Zoiets was het even. <kwijnt> ja, volgens mij is dit het. Als ik dit doe, dan... Zou het moeten gebeuren. Nou... Het gebeurt, als ik nou dit doe... Dan je hele Kijk dan, wauw! Gewoon... Wow. Nou, ik wil eigenlijk classic, hè? Of, of niet? Nou, ik krijg niet eens de kans. Problems, ja... Gewoon geen problems, we hebben geen problems. We willen allemaal geen problemen. O, oh, als ja, dus, dus je dat nog even doen, dat is wel heel leuk hoor. Nou, met de titel. Hier is de typemachine, en... Wat was de titel ook weer, want ik ben hem vergeten. Nou ja, dan uh, noemen we het... Uh... Dan da, da, da, da, da. wordt het dat. do you think he doesn't matter, but he's not the same. My God, I'm going to show <laughs> you, baby, Die deur stond die yes. dat yes, is mijn broer. Hij yes. had een paar pilsjes op, en die was eerst. Ja, 180, <laughs> 170, ja, ik weet het niet al. Ergens, ergens tussen de 100 en de 300. En dan en, het maar uit. Hoorde je niet een soort van muziek die ergens vandaan komen op? Nou, je zei Vertsen naar het pad, geloof ik. Klopt dat? En dat is volgens mij die kant op. En ja. dat is Vertsen naar straat. Dus eerst waren we daar langs gegaan, naar het oh, restaurant en zo. En Oh. Uiteindelijk wilden we het een beetje opgeven waar we hier eraan geloven. Toen hoorden we inderdaad wat. Ja, ja. ja. En was het, nou ja, laten we hier maar eens proberen. Goed tijd langs Ik heb ervan ja? genomen. Nou, weet je wel, ik vond het een hele leuk mee.